Dus het derde deel van het hoorspel Sherlock Holmes, geschreven door Sir Arthur Conan Doyle en vertaald door Thomas Ulrich. De Partington Plannen. In november 1895 lag Londen in een smerige gele mist gehuld. Wanneer wij thuis in Baker Street uit de ramen keken was het onmogelijk de huizen aan de overkant te zien. En die mist duurde van maandag tot donderdag. De eerste dag besteedde Holmes aan het bijwerken van zijn uitgebreid kaartsysteem. De tweede en derde dag besteedde hij aan zijn onlangs ontdekte hobby: de muziek der middeleeuwen. Maar de vierde dag begon het toen toch echt een beetje te veel te worden. Als een gekooide tijger liep hij door de kamer en keek af en toe woedend naar buiten... ...waar een gele, dikke brei ieder uitzicht bij voorbaat onmogelijk maakte. Niets interessants in de krant, Watson? Niets waar jij belangstelling voor zou kunnen hebben, Holmes? Dan is de Londense misdadiger een wezen zonder enige fantasie. Kijk nou eens uit dat raam, het zit potdicht. Zicht is niet meer dan drie meter. Dat een kans voor een dief of een moordenaar. Zonder dat iemand me ziet, kan hij zijn slag slaan. We mogen ons gelukkig prijzen dat jij geen misdadiger bent. Ha. Maar laten we eens aannemen dat ik een van de vijftig mensen zou zijn... die met wellust mijn leven zou willen beëindigen. Hm? Hoe lang zou ik mijzelf dan kunnen onttrekken aan mijn eigen wraak? Nou, het is maar goed dat de Latijnse landen geen mist kennen. Dat zijn landen die leven van moord. Alle machten hoeven ons niet langer te vervelen. Een telegram voor u, meneer Holmes. Dank u, mevrouw Watson. Nee, geen antwoord. Tot uw dienst, meneer. Luister, Watson. Moet je dringend spreken in zaken Cadigan West? Ben op weg naar je toe. Mycroft. De broer. Mm -hmm. Het moet wel iets heel belangrijks zijn als hij zich verwaardigt in mijn buurt te komen. Je hebt hem toch ontmoet, nietwaar? Eén keer. Tijdens de Engelse zaak van de Griekse tolk. Hij uh, zit toch op het departement, hè? Mm, af en toe. Mycroft verdient 5000 pond per jaar. Blijft een ondergeschikte, heeft geen enkele ambitie, maar blijft een van de belangrijkste en onmisbare mannen in ons land. Maar waarom? Hij heeft het meest nauwgezette stel hersens, welke je maar kunt voorstellen. Ik heb mijn hersens gebruikt om mijn carrière op te bouwen. Hij stelde ze in dienst van zijn merkwaardige positie. Stel je voor, Watson, dat een minister informatie nodig heeft over, laten we zeggen, de marine, India en Canada. Let wel op hetzelfde moment. Hij zou dan bij diverse departementen om die inlichtingen kunnen gaan vragen. Maar hij kan veel beter mijn broer Mycroft consulteren, die ze bovendien in een relatie tot elkaar kan brengen. Meer dan eens heeft zijn woord invloed gehad op de politiek van ons land. Juist, ik begrijp het. Maar hij heeft het over Cadigan West. Ach, wacht eens even. Dat is die jonge man die ze dood hebben gevonden in de ondergrond. Voortreffelijk, Watson. Een weinig interessante zaak. Maar wat heeft Mycroft daar eens hemelsnaam mee te maken? Ja, mevrouw Hudson... De heer Mycroft Holmes en inspecteur Lesteret, meneer. Ach, kom binnen, Mycroft, kom binnen. En u ook, inspecteur. Je kent mijn vriend Watson, Mycroft? Rijpte u weer eens ontmoeten, dokter. Het genoeg is aan mijn kant, meneer Holmes. Hm. Hallo, inspecteur. Goedemorgen, dokter. Een onverwacht genoegen, Mycroft. Ga toch zitten. Dank je, Sherlock. Je begrijpt wel dat ik hier niet uit vrije wil ben. Ik heb er een bijzondere hekel aan mijn vaste gewoonte te veranderen... Maar er zijn nu eenmaal zaken. Oh, van een, een beetje respect voor mijn gevoelens, My <laughs> Ik heb de eerste minister nog nooit zo overstuur gezien. En wat de admiraliteit betreft. Heb je over de zaak gelezen, Sean? Kerrigan West? Jazeker. Voor zover er tenminste iets te lezen was. Ach, kranten. <laughs> Oppervlakkig. Luister goed. De man heette Arthur Kerrigan West. Hij was 27, ongetrouwd. ...en werkte als klerk bij het Woolwich-arsenaal. Aha, even stil alsjeblieft, Holmes. Op maandagavond is West het laatst gezien... ...door zijn verloofde Violet Westbury. Hij liet daar opeens staan in de mist. Dat is om half acht geweest. Ze hadden geen ruzie gehad... ...en zij kan geen enkele reden voor zijn plotseling verdwijnen geven. Toen hij weer gevonden werd... ...even buiten het station Altgate... Was hij dood? Een lijndekker, een zekere Mason, heeft hem gevonden. Dat heeft allemaal in de krant gestaan. Ja, maar wat gelukkig niet uitgelekt is, is dat die jonge man de plannen van de parterton zee in zijn zak had. Hallo. Het belang daarvan kan nauwelijks overdreven worden. Het is het beste waarde geheim van deze eeuw geweest. Twee jaar geleden hebben we met geld uit een geheim budget de plannen kunnen kopen. Sindsdien zijn de plannen, die uit ongeveer dertig verschillende patenten bestaan. ...in een inbraakvrije zeven het arsenaal opgeborgen. Het is absoluut onmogelijk de plannen door middel van een inbraak te pakken te krijgen. Oh ja? Maar als jullie ze in de zak van een dode man gevonden hebben... ...dan betekent dat dat toch alles in orde is? We weten dat er tien documenten uit het arsenaal verdwenen zijn. Toen Kedigan gevonden was, had hij er maar zeven bij zich. De drie belangrijkste zijn verdwenen. Gestolen. Je moet je helemaal vrijmaken, Sherlock. Hmm. Dit is een internationaal probleem. Waarom nam West de papieren uit de safe en waar zijn de drie verdwenen documenten? Hoe is hij gestorven... en hoe kunnen we de zaak weer rechtzetten? Uh -huh. Vind een antwoord op al deze vragen... en je land zal je dankbaar zijn. Waarom los je deze zaak zelf niet op, Maaikroft? Je weet evenveel als ik. Mogelijk. Maar het is als altijd een zaak van details. Ja, breng me de details... en ik kan ze zitten in mijn stoel... beoordelen en op hun baat beschatten. Maar om dan weer hier en dan weer daarheen te rennen... ...allerlei domme mensen te ondervragen... ...en met een vergroot glas over de grond te kruipen... ...dat is mijn beetje. Nee, Sherlock. Sure. Jij bent de man die deze zaak tot klaarheid kan brengen. En als je soms uit bent op een onderscheiding... Bij het spel gaat het mij altijd op het spel. Ook in dit geval. Er uh, zit er zeker een aantal interessante aspecten aan deze zaak. Ik zal het eens bekijken. Schitterend. Ik heb nog een paar belangwekkende feiten voor je... De officiële bewaker van de documenten is Sir James Walter. Mm -hmm. Een man wiens patriotisme boven iedere verdenking van je Maandagmiddag heeft hij om drie uur zijn kantoor in het arsenaal verlaten. en heeft de rest van de dag in gezelschap van admiraal Sinclair. in diens huis in Londen doorgebracht. Voordat hij wegging, heeft Sir James het papier in de safe gelegd. en de deur afgesloten. De sleutel heeft hij voortdurend bij zich gehad. Had toch iemand anders een sleutel? Alleen de chef de bureau, Sidney Johnson. Volgens zijn eigen verklaring, welke bevestigd werd door zijn vrouw... ...was hij de hele maandagavond thuis. Oh. De sleutel hing aan zijn horlogeketting. En de dode, Kedigan West. Tien jaar overheidsdienst en een goede staat van dienst. Door de aard van zijn werk had hij dagelijks met de plannen te maken. Maar niemand anders kon verder bij de documenten komen. Oh ja... Dan heeft hij West de plannen natuurlijk zelf ingepikt. Ja, maar ook al is dat zo, dan blijven er nog tal van zaken onverklaarbaar, Dr. Watson. In de eerste plaats, waarom ontvreemde hij ze? Ze waren natuurlijk waardevol. Hij nam ze mee naar Londen om ze te verkopen. Maar hij bracht ze naar Woolwich terug toen hij de dood vond. Dan had hij ze naar iemand anders toegebracht, ter koepering... zodat ze de volgende dag niet gemist kunnen worden. Bewonderenswaardige deducties. Maar mag ik u op een belangrijk punt wijzen? Zijn lichaam werd gevonden in Oldgate... En dat ligt nu niet direct op de route naar Woolwich. Nee, nee, misschien kreeg hij oneenigheid met iemand en kwam daardoor in ontkeet terecht. Mm. De ruzie is toen kennelijk zo hoog opgelopen dat de ander hem op de rails gegooid heeft. Mm, dat valt gemakkelijk na te gaan. Zijn treinkaartje voor de terugreis naar Woolwich? Er is geen kaartje gevonden. Geen kaartje? Misschien heeft hij het in de coupé laten vallen. De trein is helemaal doorzocht. Er is niets gevonden. Laten we bij wijze van hypothese nu eens aannemen... dat West de papieren inderdaad naar Londen gebracht heeft... om ze door een spion te laten kopiëren. Dan zou hij een afspraak met die heer gemaakt hebben... en zijn avond vrijgehouden hebben. Maar ik heb toch begrepen dat hij in gezelschap was van zijn verloofde. En dat hij haar plotseling letterlijk en figuurlijk in de mist heeft laten staan. Dat is inderdaad waar, meneer Ze waren op weg naar het heen, Markert peter En de kaartjes voor de voorstelling werden wel eens in zak gevonden. Nou, Mycroft, je verrader is dood. En de plannen voor de Partington onder zijn op dit moment waarschijnlijk al ergens op het vaste land. Wat valt er verder voor ons nog te doen? Handelen, Sherlock, handelen. Mijn hele intuïtie verzet zich tegen een zo gemakkelijke verklaring. Gebruik al je kennis, al je gaven. Ga naar de plaats van de misdaad. In je hele loopbaan heb je nooit zo'n grote kans gehad... om iets te doen voor je land. Uh, oh, vooruit, maar... Kom, Watson. En jij, Lestrade, ga je ook mee naar Oldgate Station? Met genoegen, meneer Holmes. En jij? Mycroft? Ah nee, de eerste minister, weet je. <laughs> oh ja, ja, ja. dat was ik vergeten. Uitstekend. Ik zal je voor vanavond een berichtje sturen. Maar ik moet je waarschuwen er niet te veel van te verwachten. Hier lag het lichaam. Mm -hmm. Het kan niet naar beneden gegooid zijn. Kijk maar, alleen maar blinde muren. De enige mogelijkheid is dat het lichaam met een trein gegooid is. En voor zover wij dat hebben kunnen nagaan, is dat de trein van 12 uur s'nacht geweest. U zei dat u alle treinen hebt laten doorzoeken. Zijn er ergens sporen van een gevecht aan het licht gekomen? Nee, niets. Alle deuren waren zelfs volgens voorschrift gesloten. Vriend, ooms. Waar kijk je naar? Nou? De wissels. Nou, De wissels daar, even staan erop. Wat hebben die ermee te maken? En je zou toch denken dat er op een rechte baan als deze niet veel wissels nodig waren, ja, hè? Daar ja. heb je gelijk. En een bocht. Wissels en een bocht. Allemaal. Wat heb je, Holmes? Oh. Een idee. Iets meer. Wat dat u is. Uh, hebt u veel bloed bij het lichaam aangetroffen. Nauwelijks. Geen grote wonden? Ja, één. Maar Gingo, zou het mogelijk zijn, inspecteur, de bewuste trein nog eens op mijn gemak te onderzoeken? Helaas niet, meneer Holmes. We hebben de trein vrijgegeven en de rijtuigen doen weer dienst, maar nu los van elkaar. In dat geval hoeven wij u niet meer lastig te vallen, inspecteur. Ontdek enig licht in de duisternis. Zend een lijst van buitenlandse agenten naar Baker Street. Sherlock... Zo is het wel duidelijk, Watson. Mycroft heeft dit te lichaam over een uur. En gaan we nu naar Baker Street Nee, naar Woolwich. Weet je, Watson, ik ben mijn broer toch wel iets schuldig. Omdat hij me op het spoor van zo'n interessante zaak heeft gezet. Nou, je bent in elk geval heel wat opgewekter dan maar vanmorgen, Holmes. Dit is typisch een zaak voor mij. Vooralsnog is het mij nog allemaal heel duister. Voor mij is het einde ook nog in duisternis gehuld. Maar ik heb een idee waar we een heel eind mee kunnen komen. De man. ...is ergens anders vermoord en zijn lichaam lag oorspronkelijk op het dak van het rijtuig. Op het dak? Het is misschien een samenloop van omstandigheden dat het lichaam precies op de plaats gevonden werd... ...waar een trein, als hij door een wissel gaat, uit het lood hangt. Dat is de plaats waar iets van het dak zou kunnen vallen. Allemachtig, wat een idee. En jij gelooft dat hij ergens anders gevonden werd omdat er geen bloedsporen te vinden waren? Het zijn allebei feiten waar we rekening mee moeten houden. En dan nog het treinkaartje. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat ik geen kaartje had. Maar Holmes wordt de hele zaak zo niet nog geheimzinniger. Uh, misschien, misschien. Maar genoeg gepraat. Wij geven de telegram af en gaan naar Woolwich. Dan moeten we nog heel wat bezoeken afleggen. En ik geloof dat Sir James Walter het eerst aan de beurt is. Goedemiddag, heren. Wij zouden graag Sir James spreken. Sir James. Oh, uh, ik... Uh, hij is vanochtend overleden. Grote heen. Ach, zou u mij misschien kunnen vertellen hoe hij gestorven is? Misschien kunt u beter binnenkomen, meneer. En met zijn broer, Colonel Valentine Walter, spreken. Uh -huh. Het was natuurlijk een vreselijk schandaal, mijn Holmes. En mijn broer was iemand met een fijn ontwikkeld eergevoel... Deze zaak was te veel voor hem. De genadeslag die hij niet heeft kunnen overleven. Ja, dat begrijp ik, kolonaal. Wij hadden gehoopt dat hij ons wat inlichting had kunnen geven... ...waardoor wij deze zaak hadden kunnen ophelderen. Ik verzeker u dat het voor hem een even groot mysterie was als voor ons. Uh, u bent toch zelf ook verbonden aan de onderzeedienst, mm -hmm. kolonaal? Weet u soms iets wat ons verder kan helpen? Ik weet alleen wat ik heb gelezen of gehoord. Mijn broer was ervan overtuigd dat West de schuldige was. En nu hoop ik dat u mij zult willen verontschuldigen. Ik wil u echt niet noordeloos lastigvallen, juffrouw Westbury. Maar u bent nu eenmaal de laatste geweest... die uw verloofde in levende lijven heeft gezien. En wij zoeken naar aanwijzingen. Ik kan het niet uitleggen, meneer Holmes. Ik heb geen oog meer dichtgedaan sinds... sinds die afschuwelijke gebeurtenis. Dag en nacht heb ik nagedacht. Wat heeft dit toch allemaal te betekenen? Arthur was een patriot. Hij hield van zijn land... Hij zou nog eerder zijn rechterarm hebben laten afhakken... ...voordat hij staatsgeheimen zou verkopen. Had hij uh, had geld zorgen? Helemaal niet. Hij verdiende een goed salaris. Hij zou de volgend jaar trouwen. En hij was niet abnormaal opgewonden? Ik had wel de indruk dat hem iets dwars zat. Hoe lang al? Een paar weken. Hij was teruggetrokken. Verstrooid. Eén keer heb ik geprobeerd hem aan het praten te krijgen... Hij gaf toe dat er iets met zijn werk te maken had en hij zei... Het is te ernstig om er met jou over te praten. Ja, zelfs met jou. Iets dat met zijn werk te maken had. Heeft hij wel eens iets losgelaten over plannen, geheimen? Hij zei dat er bepaalde mensen waren... die er heel wat geld voor over zouden hebben... om de papieren die hij voor zijn werk gebruikte eens te mogen inzien. En hij zei dat de bewaker van die documenten niet bepaald goed was. Voor een verrader zou het heel makkelijk zijn ze te stelen. Juist, ja. Ik heb begrepen dat u op weg naar het theater was. Ja, nou, het miste verschrikkelijk. En daarom waren we gaan lopen. We liepen langs een kantoor. En plotseling rende die weg. En ik? Ik heb hem nooit meer teruggezien. Zonder één woord te zeggen. Hij riep iets. Ik heb nog gewacht, maar hij kwam niet meer terug. Daarom ben ik maar naar huis gegaan. De volgende ochtend hoorde ik het verschrikkelijke nieuws. meneer Holmes, als u alleen zijn naam maar zou kunnen zuiveren een eer. Meneer Jones, u wilde mij spreken. Ja, ik nam aan dat u, als chef de bureau, meneer Johnson, in staat zou zijn mij wat verder te helpen. Oh, het is verschrikkelijk, meneer, verschrikkelijk. Het hele kantoor staat op zijn kop. De baas dood, West dood en onze documenten gestolen. Maar toen we maandagavond de deuren sloten waren wij even efficiënt als ieder ander overheidskantoor. Is het juist, meneer Johnson... dat alleen u en Sir James... een sleutel hadden van de safe... waarin de geheime plannen opgeborgen werden? Dat klopt. En u kunt er zeker van zijn... dat geen van ons beiden die sleutel ooit... aan iemand heeft uitgeleend. Dat zou dan betekenen dat Kevin West... als hij tenminste werkelijk te schuldig is... een duplicaat had laten maken. Maar op zijn lichaam is geen sleutel aangetroffen. En nog iets anders, meneer Johnson. Als iemand... Een ambtenaar bijvoorbeeld, de plannen had willen verkopen. Zou het dan niet veel eenvoudiger zijn geweest ze hier in het gebouw te kopiëren? Tja, het, het vergt nogal wat technische kennis om die plannen juist te kopiëren. Maar ik mag toch aannemen dat zowel Sir James als West en als u over die kennis beschikten. U moet niet proberen mij de zaak in de schoenen te schuiven. Ze hebben de plannen bij West gevonden. Maar het is toch wel een uiterst vreemde zaak dat hij de originele plannen bezig had... Terwijl hij even goed kopieën had kunnen maken. Uh, hoe meer wij te weten komen over de achtergronden van deze zaak, des te groter worden de problemen. Meneer Johnson, vertel het hem eens. Voor zover ik kan nagaan, zijn de drie belangrijkste documenten nog steeds zoek. Betekent dat dat iemand die die plannen in handen heeft, de onderzeeër zomaar zonder meer kan laten construeren? Dat is slechts gedeeltelijk juist. Er zijn een aantal technische bijzonderheden die in de andere documenten beschreven ja. werden. Maar nou ja, met die drie in de hand, laten die zich met enig logisch denkwerk gemakkelijk afleiden. Ah, dat betekent dus dat de drie verdwenen documenten inderdaad de allerbelangrijkste van het team kan zijn. Zonder enige twijfel. Een memo in die zin heb ik vandaag dan ook naar de admiraliteit laten uitgaan. Wilt u voor twee uitgedroogde wandelaars een lekkere kop koffie maken, mevrouw Hudson? Natuurlijk, meneer. Is de mist nog steeds zo dicht? Oh, nog precies hetzelfde. Oh, oh, een paar minuten geleden is er een boodschap voor u afgegeven. Ah. Alsjeblieft. Dank u wel. De koffie is zo klaar. Dit hele onderzoek is nogal mistig. Telkens als we denken dat we iets verder gekomen zijn, dan staan we weer voor een muur. Wat heb je daar? Mijn broer Mycroft heeft nauwgezet zijn plicht gedaan. De lijst van bekende buitenlandse agenten. Uh -huh, uh -huh. Over het algemeen weinig bijzonders. Uh, uh, uh. Ah, ah, juist, ja. De enige mannen waar we enig gevaar van te duchten hebben zijn Adolf Meyer, Louis LaRottiere en Hugo Oberstein. De laatste woont Kofield Gardens nummer 13 in Kensington. Van hem weten we dat het hij jongstleden maandag in het land was, hoewel hij nu is afgereisd. Het kabinet wacht op jouw rapport. Mocht je er behoefte aan hebben, dan kun je een beroep doen op... Alle strijdkrachten, nou. Oh. Ik ben bang dat haar troepen in dit geval weinig zullen kunnen uithalen. Wacht eens even. Wat is er? Ik heb het gevoel dat de kansen keren. Wij krijgen de zaak rond. Of ik moet wel heel sterk vergissen. Ik geloof niet dat ik je helemaal begrijp, Holmes. Ik ga uit. Oh, alleen maar verkenning. Wees maar niet bang dat ik iets zal ondernemen zonder mijn beproefde vriend en biograaf aan mijn zijde. Jij blijft hier en als ik mij niet vergis, ben ik in een paar uur terug. Oh, mocht je het wachten zwaar vallen, dan kan je altijd aan het verhaal beginnen hoe wij de staat hebben gered. Die hele lange novemberavond wachtte ik ongeduldig op zijn terugkomst. Tegen negen kwam er een boodschappenjongen met een briefje: neer in Codini's restaurant in Kensington. Kom onmiddellijk. Neem een breekijzer, een verduisterde lantaarn, een bijtel en een revolver mee. Getekend SH. Je moet echt een van deze sigaren proberen, Watson. Ze zijn veel beter dan je zou verwachten. Dank je, Holmes. Heb je het gereedschap meegenomen? Hier. In mijn overjas. Aardige bagage overigens voor een eerbaar burger. Schitterend. Nou, dan zal ik je eerst heel in het kort vertellen wat ik vanavond gedaan heb. En vervolgens zullen we eens bezien wat ons verder te doen staat. Ga je, gang? Ik neem aan dat het je duidelijk is dat het lichaam van de jongeman op het dak van de trein werd neergelegd. Hm? Neergelegd? Maar kan het niet van een brug af naar beneden gegooid zijn? Ik dacht niet dat het mogelijk was. De treindaken zijn namelijk wat gebogen. Waarom kan het er in hemelsnaam opgelegd zijn? Daarvoor is maar één enkele uitleg mogelijk. Je weet dat de ondergronds op verschillende punten in de stad bovengronds komt... ...en dan vlak langs huizen loopt. Dat is juist. Neem nu eens aan dat de trein op zo'n punt stopt. Dat is het heel eenvoudig om vanuit het raam van de eerste etage het lichaam op het dak van de trein neer te leggen. Tja, maar het klinkt me toch bijzonder onwaarschijnlijk in de oren. Dat ben ik met je eens, beste vriend. Maar is het niet al vaker zo geweest dat de meest onwaarschijnlijke veronderstellingen uiteindelijk waar bleken te zijn? Maar toen ik vernam dat de belangrijkste buitenlands agent plotseling verdwenen was... en me realiseerde dat zijn huis inderdaad direct aan de bewuste spoorlijn ligt, ben ik verder op onderzoek uitgegaan. Ik heb ontdekt dat een van de achterramen van zijn huis direct op de spoorlijn uitkijkt. En dat het bovendien meermalen voorkomt dat juist op die plaats treinen even stoppen. Maar dat is geweldig, Gooms. Je hebt het weer van elkaar gekregen. Dank je, Watson. Onze buitenlandse tegenstander heeft, in de haast zijn buiten in veiligheid te brengen, ons de kans gegeven zijn bezoekje aan zijn domicilie te brengen. Maar waarom vraag je geen bevel tot huiszoeking aan? Nou, dat zitten we juridisch ook goed. Hè? Met de zwakke bewijzen die wij in handen hebben, lukt ons dat niet. Denk er overigens om dat je het gereedschap niet laat vallen, Watson? Ik, ik zal niet graag gearresteerd willen worden. Goed dat hij geen bediende achtergelaten heeft. Dat is het raam, Watson, zonder enige twijfel. En hier zitten nog wat bloedsvlekken. Daar hebben ze het lichaam natuurlijk neergelegd. Vlug, daar komt een trein. Precies op tijd voor een kleine demonstratie. En wat gebeurt er? Nu zie je het zo Watson. De daken van de wagens zijn nog geen twee meter onder ons. Wat denk je daarvan? Meesterlijk. Nooit ben je tot groter hoogte gestegen, Holmes. Oh, dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, vanaf het moment dat ik het idee kreeg dat het lichaam op het dak was neergelegd... was al het andere onvermijdelijk. Tja, <laughs> dat kun jij zeggen. Ja, we moeten voortmaken. Misschien vinden we iets van belang tussen zijn papieren. De sluwe vos heeft zijn sporen goed uitgewist, Watson. Oh, ja, hè? Wat vind je hiervan? Knipsels uit de advertentiepagina van de hele andere krant. De Daily Telegraph, zou ik zeggen, op grond van de druk en het papier. Hoopte eerder van je te horen. Voorwaarde geaccepteerd, Pierrot. De zaak begint te dringen. Moet aanbod terugtrekken als het contract niet getekend wordt. Maak afspraak per brief. Pierrot, maandagavond na negenen. Tweemaal kloppen. Contante betaling bij aflevering van de goederen, Pierrot. Maandagavond, Holmes? De avond van de moord. Daar kan geen twijfel over bestaan, Pierrot, hè? <laughs> Ongetwijfeld het pseudoniem van Oberstein. Maar als we er nou eens achter zouden kunnen komen... ...voor wie die berichten bestemd waren? Oh, dat lijkt mij niet zo moeilijk. Ter afsluiting van deze uiterst vruchtbare dag... ...rijden we ook nog even langs het kantoor van de Daily Telegraph. U kunt nu wel straffeloos in hun huis inbreken, meneer Holmes... Maar dat is toch iets waar wij, politiemannen, niet aan kunnen meedoen. Maar het is dan ook niet vreemd dat u betere resultaten boekt dan wij. Met andere woorden, doe heilig de middelen, niet bij well strain. <laughs> u krijgt mij niet zover dat ik dat zou toestaan. Maar een deze dagen zult u toch echt te ver gaan en dan krijgen u en uw vriend pas echt last. <laughs> Lang leef ons vaderland, Watson. Wij zullen martelaren voor ons land worden. <laughs> Bedankt, Holmes, maar uh, toch maar liever niet... En wat vind jij van onze resultaten, broeder Minecraft? Bijzonder, Sherlock, bijzonder. Alle eer voor de scherpe ogen van Dr. Wassum. Maar wat ga je nou met die ontdekking doen? Heb je de Daily Telegraph van vandaag gezien? Nee, nog niet. Pierrot heeft weer een advertentie gezet. Hmm. Luister. Vanavond, zelfde tijd, zelfde plaats, tweemaal kloppen, uiterst belangrijk. Jouw eigen veiligheid staat op het spel. Allemachtig. Als hij daarop reageert, hebben hem te pakken. Behalve als het best toch geweest is. Ja, dat heb ik me ook bedacht toen ik de advertentie zette. Aha. <laughs> maar als onze verrader iemand anders is... zal hij denken dat Pierrot terug is en hem dringend wil spreken. En die verwijzing naar het feit dat hij zelf wel eens in gevaar zou kunnen verkeren... zal hem nog grappiger maken. Brilliant. En dus, heren, als u vanavond naar het het adres had willen komen... om acht uur ongeveer... Oh, jij bent mij voorbaat geëxcuseerd door Minecraft. Oh Ja, absoluut niet, beste jongen. Ik zal er zijn. Wanneer de oplossing van het raadsel zo binnen handbereik ligt... kun je wel overtuigd zijn dat ik aanwezig zal zijn. Maar goed, dat oberstein niet werkelijk teruggekomen is... dan zouden wij zijn huis niet zo vredelijk kunnen hebben gebruikt. Een beetje zachtjes graag, Watson. Onze bezoeker kan ieder ogenblik komen. Ja, dat zegt u nu al drie uur lang, meneer Holmes. Ik geloof dat uw plannetje dreigt mis te lopen. Nee, helemaal niet, Lesterweed. Ik heb zelf de uur geschreven. En dat kan even goed acht uur als twaalf uur zijn. Ja, het is nu al elf uur geweest. St Staat iemand buiten de deur? Ja, stil, Allemaal. Daar zou je hem hebben. Laat hem binnen, Watson. Hou je gedekt en zeg niks. In orde. Grijp het! die lamp is op de van Mycroft. Ja, zo goed. de hond. Wel, wel, wel, wel, wel. Dit keer ben ik de ezel geweest, Watson. Op deze vogel heb ik niet gerekend. Wie is dat? Kolonel Valentine Walter, de jongere broer van Sir Walter, hoofd van de onderzeedienst. Ik, ik eis een verklaring. Wat heeft dit te betekenen? Ik ben gekomen om de heer Oberstein te ontmoeten. Oh, wij zijn van alles op de hoogte, kolonel. Maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een Engelse gentleman doet wat u gedaan heeft? Dat gaat ieder begrip te boven. Maar. Jullie Wij nog... zijn geheel op de hoogte van uw correspondentie met Oberstein. Wij weten ook hoe Kedigen West gestorven is. Ik raad u aan nu toch iets goed te maken door te bekennen. En op zijn minst berouw te tonen. Ik weet niet waar u over bazelt. Om de een of andere reden, financieel waarschijnlijk, bent u een correspondentie met Oberstein begonnen. Hij antwoordde op uw brieven door middel van een advertentie. U heeft ongetwijfeld een afdruk gemaakt van de sleutels van uw broer en bent afgelopen maandag naar zijn kantoor gegaan. Maar u werd gezien door Caringen West, die waarschijnlijk al meer redenen had om u te verdenken. Hij zag hoe u de Partington-documenten stal en goed patriot als hij was, volgde hij u naar dit huis. Hier aangekomen probeerde hij de stukken terug te krijgen en toen werd u naast een verrader ook nog een moordenaar, kolonel Walter. Nee, nee, ik heb het niet gedaan. Ik zweer dat ik het niet gedaan heb, maar vertel dan toch, man, hoe West dan wel gestorven is. Ik zal alles vertellen. Alles. Ik heb de plannen gestolen, ja, dat is waar. Ik had gespeculeerd op de beurs. En was een grote som geld schuldig. Oberstein bood me 50.000 pond. En daarmee kon ik mezelf redden. Maar moord. Ik ben even onschuldig als u. Ja, wat is er dan gebeurd? West had argwaan jegens mij. Ik voelde het. Hij volgde me, maar omdat het zo vreselijk mistig was, merkte ik dat pas toen ik hier voor de deur stond. Ik plotte twee keer, zoals afgesproken. En toen komt de jongen draaas de aanrennen en eiste documenten terug. Oberstein gaf hem een flinke tik met de bloed door. De hart rond West was vijf minuten later dood. En wat deden jullie toen? Oberstein zei dat we het lichaam op het dak van het rijen zouden leggen. Maar eerst bekeek hij de documenten. Hij zei dat drie ervan essentieel waren en dat hij die wilde houden. De andere deed hij in de binnenzak van West overjas. Daarna hebben ze zijn lichaam met het raam laten zakken... Op het dak van de stilstaande trein. En waar is Oberstein nu? Dat weet ik niet. Hij zei dat een brief aan het Hotel du Louvre in Parijs hem altijd zou bereiken. En uh, wat is er verder nog te vertellen? Niets. Niets, dat is alles. Awesome. Ik, ik zou alles goed willen maken. Ik. Ik ben hem niets verschuldigd. Hij, hij heeft mijn leven verwoest. Kolonel Walter, u bent in staat in uw schuld te boeten? Hoe? Hoe? Zeg wacht eens even, meneer Holmes. Wacht, wacht, wacht. Mycroft. Heb ik volmacht van de regering? Ja, mooi. Goed, kolonel, u krijgt een stuk papier en een pen... en u gaat de brief schrijven die ik u zal dicteren. Ja, maar wacht eens even... U denkt toch niet dat ik op papier een moord ga bekennen die ik niet heb gepleegd? Nee, nee, nee, nee, nee. Maakt u zich niet ongerust. U gaat een brief schrijven aan de heer Oberstein... bij adres Hotel du Louvre... waarin u hem meedeelt dat u nog één bijzonder belangrijk document ontdekt hebt... dat absoluut essentieel is bij de constructie van de Partington onderzeer. En u vraagt er vijfduizend pond voor. Maar... Maar dat, dat ja. begrijp ik niet. Ik, ik ben nog niet klaar. U bent natuurlijk niet zo dom om het document per post naar hem toe te sturen, maar het zou aan de andere kant een beetje gevaarlijk zijn voor u om door deze omstandigheden naar het buitenland te gaan. Daarom stelt u Oberstein voor uw aanstaande zaterdag om 12 uur in de rookkamer van het Charing Cross Hotel te ontmoeten. <laughs> Ik denk dat dat wel voldoende zal zijn. En ik moet wel heel sterk vergissen als we zo onze dierbare vijand niet te pakken kunnen krijgen. Geweldig. <lacht> <lacht> Ongeleefdelijk. <lacht> <lacht> en Oberstein kwam. Toen hij dacht de grootste slag van zijn leven te slaan, werd hij gevangen genomen en voor vijftien jaar naar een Engelse gevangenis gestuurd. In zijn koffer vonden wij de drie patenting documenten. Wat Holmes betreft, die wijde zich weer aan zijn monografie over de polyfone motetten van Lassus. Een werkje dat door de experts als het laatste woord over dit onderwerp beschouwd wordt. Een paar weken later hoorde ik dat hij een dag in Oemensel had doorgebracht. Bij zijn terugkomst zag ik dat hij een schitterende diamanten daspeld droeg. Op mijn vraag of hij die gekocht had, antwoordde hij... Dat het een geschenk was van een dame voor wie hij een kleine zaak had opgeknapt. Dit was het derde deel van het hoorspel Sherlock Holmes, geschreven door Sir Arthur Conan Doyle en vertaald door Thomas Ulrich.